Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Kink. Het is twee minuten over negen. Je hoort het al van Martijn, rillen in Londen. Onze verslaggever in Londen is Michiel Willems en die houdt het voor ons in de gaten. Frank Evenblij en Jack Woutersen zijn deze week de gasten op de boot van Stormopkomst. TV-programma dat elke maandag wordt uitgezonden op Nederland 3. En bij ons vertellen ze hoe ze het vonden. En Within Temptation is de meest succesvolle Nederlandse band van dit moment. Maar zangeres Sharon Den Adel heeft geen idee waarom. Ja, toevallig zijn we een van die bands waar het heel goed mee gaat... en die dat toevallig uh, ja, wel overkomt. Ja, nee, ik heb er geen verklaring voor. Ik vind het heel moeilijk om te verklaren. En vlak voordat ze beginnen aan hun grootste tournee ooit... komt ze nog even bij ons langs. Today's topics. In Today's Topics hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar werd vandaag zoal over gepraat op de markt onder de paraplu en online. Liekeveld heeft het overzicht. Nummer 5. Het Noordpoolgebied is hot en was daarom ook... Op internet het gesprek van de dag. Want dat het hier koud is voor de tijd van het jaar, dat wisten we natuurlijk al. Maar het wordt allemaal nog iets pijnlijker als blijkt dat het op de Noordpool warmer is dan bij ons. Het is morgen koel cool met een graad of 17. En opnieuw staat er veel wind, windkracht 4 tot 6 uit het noordwesten. Nou, dat was het Nederlandse weerbericht van vandaag. En op de Noordpool was het 2 graden warmer. Dus dan ga je toch een beetje in de Noordpool verdiepen. Hoe is het als vakantieland en wat zijn de lokale attracties? De Noordpool-experience is een magical adventure inside Santa's Workshop and families take magical trolleys through the, the portal from the molly butler lodge through the portal to the north pole and when they arrive they actually arrive at santa's workshop where his alabaster snowflake who you saw there the elves of santa are waiting. Ja, Centus Workshop. Oftewel het hoofdkantoor van de kerstman. Het is daar een echte attractie. Vet, ja, ja. <laughs> Misschien toch beter om gewoon in Nederland te blijven. En Erwin Krol die probeert op zijn eigen manier tenminste nog iets van het weerbericht te maken. Het klaart een beetje op. <laughs> een mistbank kan er wel ontstaan. Nummer 4, Bijtske Visser. Dat is een meisje van 16 uit Dronten. En tegen de tijd dat ze 18 is, zal ze weinig problemen hebben om haar rijbewijs te halen. Want Bijtske Visser is autocoureur en ze is nog goed ook. Ik ben heel gedreven en ik ga altijd door. Tot de laatste minuut blijf ik doorknallen. En uh, met, met de karting moet je ook in de kleinste gaatjes die je vindt... dan moet je hem er prikken en inhalen. En uh, dat heb ik nu ook gebruikt met de oude race en dat gaat goed. Zo goed dat ze haar eerste race heeft gewonnen... In de Dutch Supercar Challenge laat ze alle mannen achter zich. Eerst begrepen ze het niet helemaal dat, dat ik zo hard kon gaan. En nou ja, ze hadden wel respect voor me. Degene die tweede werd, die ging voor me buigen op het podium. Voor een 16-jarige heeft Bijtske al een goede drive om uiteindelijk Formule 1-coureur te worden. Het is heel moeilijk, want er zijn maar 20 sitjes beschikbaar. En er zijn een heleboel rijders die het willen. Maar... Ja, je moet gewoon je moet een doel voor ogen hebben. En als je, als je nu al denkt, het gaat me niet lukken, dan gaat het jou niet lukken. Door met de nummer drie, dat gaat over Tibet. Want daar hebben ze een nieuwe Dalai Lama en die heet... Lopzang Sanghai werd eind april gekozen door het parlement... nadat de Dalai Lama was teruggetreden als politiek leider. Sangai is geen monnik, zoals de Dalai Lama, maar een academicus. Ja, de man met de moeilijke achternaam die is behalve geen monnik... zelfs nog nooit in Tibet geweest... Maar dat maakt de Tibetanen geen moer uit want ze zijn dol enthousiast over hun nieuwe leider. They're very enthusiastic, very happy and I think it's dat a historic movement when the new generation of Tibetans will take over and should the responsibilities for Tibet. Ja daarom is het ook dik feest nu in Tibet dus worden alle traditionele instrumenten uit de kast getrokken en dat klinkt al zo. <laughs> Nummer twee, vandaag hebben acht mensen gemeld dat ze de schietpartij op de A13 gistermiddag hebben gezien, of er zelfs middenin zaten. Bij meerdere auto's was de achterruit kapot geschoten en dat is wel even schrikken. Ik ben heel erg geschrokken, ja. ja ik dacht eerder aan een bom. Ik dacht aan een bom? Ja, echt waar. Ja, ik herinner me toen weer ineens de moord op Kennedy. Door de achterruit. Ja, dat dacht ik ineens. Nou, het is nog niet duidelijk wat de link is met de moord op Kennedy. Waarschijnlijk niks. En de politie die nam de melding totaal niet serieus. Het zou wel uh, door, door, door de trillingen komen of zoiets. Zeiden ze. Maar, maar ze kwamen niet? Uh, nee, nee, nee die, die beschouwden het uh, niet, die namen het niet serieus. Maar uh, nou, nou ze uh, melding hebben gekregen... dat er dus 13 of 14 auto's langs de kant stonden... met hetzelfde, hetzelfde probleem dat de achterruiten helemaal aan elkaar waren... En dat een bus ook nog beschoten werd, dan nou, nou moeten ze wel uh, aandacht aan schenken. <laughs> Uiteindelijk startte de politie toch een onderzoek. En waarschijnlijk is er vanuit een rijdende auto met een luchtbux geschoten. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Nummer 1. Ah, chaos, crisis in de zaal. Ja, onder andere Amerika, Spanje en Italië, die hebben er last van. Crisis in de zaal. En wat betekent dat als je ochtends vroeg even de Amsterdamse beurs gaat checken? Dan uh, zit je achter je computer en dan kleuren je schermen compleet rood. En als alles rood is, staat alles dus in de min. Ja, het gaat onder andere mis doordat de kredietwaardigheid van Amerika één stap werd afgewaardeerd. Obama die zegt in een toespraak vanavond dat hij daar toch anders over denkt. En dat het land dan nog maar lang in de American Dream mag blijven geloven. What sets us apart is that we've always not just had the capacity, but also the will to act, the determination to shape our future. Amen. Dat waren twee deze topics. En dan zijn er morgen weer nieuwe. veel God bless you. <laughs> ja, en Lieke had het al over die triple-A-status. Um, die is dus ontnomen, of in ieder geval, ja, die triple-A-status van Amerika... is ontnomen door het uh, bedrijf Standard Poor. Ja, sinds wanneer bestaat die kredietbeoordelaar eigenlijk? Teunis Broosens is econoom bij de ING. Goedenavond. Goedenavond. Standard Poor uh, lijkt mij een combinatie van twee bedrijven. Namelijk meneer Standard en meneer Poor. Nou, in ieder geval meneer Poor, dat was eigenlijk degene die ermee begonnen is. Dat is namelijk Henry Varnum Poor, een man die in 1812 al geboren is. En ja, die is eigenlijk rond 1860 begonnen met het analyseren van bedrijven. Hm. En welke bedrijven analyseerde hij dan? Ja, hij is begonnen met, met Amerikaanse spoorwegmaatschappijen. Want hij had eigenlijk wel een, een, een neus voor goede zaken. Hij was begonnen als advocaat en hij heeft daarna... ...fortuin gemaakt in de houtindustrie. Uh, maar ja, hij bedacht zo... ...rond de jaren 60 van de 19e eeuw... Uh, ...ja, toen, toen had je eigenlijk... er heel veel spoorwegen gebouwd in Amerika... ...door het hele land. En uh, het geld... ...en de beleggers zaten veranderd in het oosten van het land. En uh, ja, die spoorwegen werden soms... ...duizenden kilometers ver weg gemaakt. En uh, ja, beleggers zijn dan ja, toch wel kritisch... ...van nou, als ik nou uh, geld investeer... ...in zo'n bedrijf, duizenden kilometers ver weg... Uh, ...hoe veilig is dat nou eigenlijk? Dus wat uh, meneer Poor ging doen... ...die ging een jaarboek samenstellen met... De alle financiële informatie, uh, eigenlijk een soort jaarverslagen maken... van alle spoorwegmaatschappijen. Huh. En ja, dat is eigenlijk het begin van uh, de Credit Rating Agency. Ja, dat is meneer Poor. En dan heb je ook nog meneer Stendert... Ja, dat is uh, meneer Luther Blake, om precies te zijn. En uh, die begon in uh, 1906 het bedrijf Standard Statistics. En die begon uh, met financiële informatie op een soort uh, briefkaarten uh, te schrijven. En uh, ja, dat, daar begon hij mee en hij liet hij uh, rondbrengen uh, in de stad door een portier van een hotel. En je kon voor 60 dollar kon je, je abonneren op zijn service. En dan kreeg je dus ja, ieder jaar kreeg je een aantal van die briefkaarten met uh, financiële informatie... Uh, ja, over allerlei bedrijven waar je dan in kon uh, investeren. Ja. Nou, dat klinkt een beetje zoals het nu ook is. Die bedrijven zijn ongetwijfeld een keer bij elkaar gekomen. Hoe zijn ze er dan bij gekomen dat ze zelfs ook landen gaan beoordelen? Ja, dat is eigenlijk uh, uh, in 1917 uh, is dat begonnen. En dat is dan weer het uh, bedrijf Moody's uh, geweest, uh, van meneer John Moody. En uh, ja, die begon ook uh, ratings uit te delen aan, aan landen. En uh, ja, toen zijn uh, meneer Poor uh, en meneer Blake van Standard Statistics uh, zijn dat ook gaan doen. En toen zijn ze ook pas met dat uh, lettersysteem gaan werken. Uh, AAA als allerbeste en uh, ja, dan aflopend uh, naar slechtere letters... Ja, uh, uh, uh, nu zegt Amerika, of, uh, Obama zegt nu in zijn speech, hè, een, een, een dik uur geleden, zegt hij: Joh, we blijven toch altijd wel een triple a uh, land. Ja, en uh, ja, daar heeft hij dus geen gelijk in. Want dat, dat zijn ze dus niet meer. Nee. Tenpoor uh, heeft, heeft ze afgewaardeerd. En uh, de twee andere kredietbeoordelaars, dat zijn uh, Moody's en Fitch. Uh, ja, die hebben nog steeds uh, een AAA-A-status voor uh, Amerika uh, toegekend. Alleen die hebben wel gezegd van nou, we zijn wel heel kritisch aan het kijken. En uh, ja, de kans is groot dat uh, ook die uh, agencies de komende maanden zeggen van nou, uh, er gaat toch maar een aardje af. Ja. En uh, ja, dan is Amerika echt toch niet meer een AAA, hoe graag Obama dat ook wil. Dus Obama kan praten wat hij wil als de financiële wereld het wilde, dan is het gewoon geen triple E-land meer. Uh, nee, als, uh, als die kredietbeoordelaars, die bepalen dat uiteindelijk. Die kennen, die kennen het toe. En als die zeggen dat het niet zo is, dan is het niet zo. Kijk, een, een, een tweede punt is hè, hoe, hoe uh, relevant vinden financiële markten dat. Want ja. uh, kijk, de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse staatsschuld... is uh, eigenlijk wel de best geanalyseerde schuld van de hele wereld. Dus uh, een heleboel mensen die daarin beleggen en die weten er ook heel veel van. Uh, en uh, ja, die, die weten eigenlijk al lang hoe de vlag uh, erbij staat in Amerika. En die hebben daar dan eigenlijk dat oordeel van Stanley en Poors niet echt voor nodig. We gaan kijken hoe uh, relevant de beleggers het vinden. Dankjewel, Tunis Brozens. Graag gedaan. BNN Today. Frank Evenblij en Jack Wouters. Ze waren vanavond te gast op de boot van het TV-programma Stormopkomst. 24 uur lang zaten ze met elkaar opgescheept. En hoe ze dat vonden, hoor je zometeen. En daarna krijg je ook nog antwoord op de vraag. waarom ze in Sudaan koeien sparen. Nu eerst Fits and the Tantrums en picking up the pieces. King of the Pieces van Fits en the Tantrums. Dit is Radio 1. VNN Today. Elke maandag kan je op Nederland 3 kijken naar Stormopkomst. Een nieuw programma waarin twee bekende Nederlanders tot elkaar veroordeeld zijn op een boot. Ik herken het een beetje. Midden op de Waddenzee komen ze droog te liggen en maken ze samen een app en een vloed door. En deze week zijn het Jack Woutersen en Frank Evenblij. Jack Woutersen is acteur en Frank Evenblij is presentator en acteur. En zoals je hebt kunnen zien in stormopkomst hebben ze sowieso één ding gemeen: ze zijn allebei nogal fors. Een echte stormopkomstervaring, dat was het. Het onweerde, donderde en bliksemde. Zo, zitten op de boot, terug naar. Nou, een beetje in het midden van de Waddenzee en we gaan uh, Frank Evenblij en Jack Woutsen ophalen. Die hebben we vannacht hier gezeten. En het is nogal een ruige nacht geweest, want gisteren was het hartstikke lekker weer. Een graadje of dertig, uh, misschien wel wat meer. En toen ineens kwam daar de donderende dinsdagavond. Enorm hard onweer midden op de Waddenzee. En inmiddels varen we terug echt over een uh, nou, redelijk ruige zee. Eddie, ik vind het nogal een wild zeetje deze keer. Ik dacht dat de Waddenzee zo gemoedelijk was. Meestal wel. Nu al ja, redelijke golven hebben we nu ook wel, hè? Ja, het is. Uh, momenteel uh, staat de wind vanuit het westen. En dan heb je over deze hele lengte hebben de golven uh, ruimte om zich te ontwikkelen. Dus, uh, en we varen hier in de geul. Dus uh, er staan wel een paar kuilen hier. Ja, dus we er eigenlijk alle kanten op. Hoe was dat gisteren trouwens? Dat die boot. Eddie, want dat, dat kan me voorstellen met een enorme onweer. Dat je dan op een gegeven moment moet besluiten: van nou we houden ermee op. Of maakt dat helemaal niks uit? Nou, we kunnen de motor starten en weer gecontroleerd krabben op de ankers. Alleen het probleem was dat de wind uh, tijdens de onweersbuien 360 graden rond is geweest. In een tijdbestek van, uh, van drie uur. Dus ik ben ook niet binnen geweest. We moeten toch de boel in de gaten houden. en uh, De voorankers kunnen een hoop hebben, maar de achterankers... Uh, daar wil je liever niet veel uh, stroom en wind op hebben. Ja, dus het was een kort nachtje voor je? Het was een kort nachtje, ja. <laughs> Nou, vaar lekker verder. We gaan zo bepaalde Jack Wouters en nog even bij kijken hoe zij het gehad hebben in die enorme storm hier midden van de zee. Je zit aan de verkeerde kant weet Jack. ik. Je? ik, ik wist niet. Nou, jij, waar wil je zitten. Ik zei hier, ik ga naast hem staan. Nee, Jack, Jack, jij moet gewoon blijven zitten. Oh, Dit is voor het gewicht niet goed. Ga onmiddellijk zitten. Ja, hij is goed, joh. Ik heb hem vast, hoor. Ja, lukt het zo? Ja. <laughs> nou, welkom op, uh, op die kleine bootje waarin we kledden had gaan worden. De aankomende 20 minuten. 20 jullie... minuten? Ja, zo ongeveer 20 minuten terug. Kunnen we wat langzaam varen omdat de zee nogal uh, ruig is. Ja. Zoals jullie merken. En gisteren was het... Uh, was het uh, Nederland zet zich, zet zich schrap, werd gezegd in het nieuws. Dat hebben jullie dan even niet meegekregen. Maar dat kwam door die enorme storm. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, ik wist wel dat die storm eraan zat te komen. Want jij hebt dat ook zochtens in Rotterdam nog meegemaakt, hè, die storm. Het was een beduidende storm. Een beduidende storm, ja, met veel uh, flensvlekjes. Nee, maar dus we wisten wel dat... Ik was wel een beetje angstig dat ik dacht... dat hebben ze toch wel goed geregeld uh, dat de onweer niet instaat en zo. Maar het was eigenlijk nog heel lang rustig... want het zou smiddags al uh, gaan regenen en hagelen. Nou, daar heb ik niks van meegekregen. Ik ben verbrand. Ja. Ik had alsof ik uh, op Ibiza zat eigenlijk gistermiddag. En toen ging het stormen en hij liep over een randje En met ons lichaam is dat toch... <laughs> Dubieus, dus ik denk van als er wat gebeurt, ik, ga, ik sprint er echt niet in. No way. Nou, ik had mezelf heel goed onder controle hoor. Echt, ik ja, ja, dat ik zag je daar... ook wel. Dat is heel solide. Maar toch maakte ik me een beetje sorry. <laughs> ja? ja. Ik, ik, zat zo, ik zat thuis euh, lekker achter de tv een beetje met een kopje thee naar het onweer te staren. En toen dacht ik van nou, ik heb en een beetje medelijden met jullie, maar ook wel een beetje jaloers. Dat is ook wel vet zo midden op de Waddenzee euh, dat ja, onweer meemaken. Ik, ik vond dat ook echt wel heel euh, mooi om te zien. De onweer sowieso heel fascinerend. Maar op zo'n boot, dat maak je gewoon nooit mee, op zo'n plek om dat te zien. Dus ik vond dat echt uh, geweldig om te ja. zien. Maar ik vond het niet beangstigend of zo. Je, nee, nee, ik nee. was ook niet bang. Maar zo'n bliksem, dan wordt zo'n hele Wattenzee even een halve seconde lang, is helemaal verlicht en dan zie je tegenlicht. De, ja, dat, is, dat is gewoon heel, uh, dan zie je hoe sterk de natuur is en dat wij maar mieren zijn. Uh, dat is ja. wel leuk. Ja, dat besef je dan ineens heel erg natuurlijk. Ja, je ja. wordt heel klein en heel... Uh... Heel dun. Heel dun. Ook, heel dun. Uh... <laughs> <laughs> Vederlicht, voelde ik <laughs> nee, maar het, was wel, het was wel mooi, het is een mooie plek hier gewoon. Zoals nu ook dat waaien en uh, het is allemaal wel echt. Het is uh, zout, het is, uh, je wordt zeiknat, <laughs> nee, maar het is gewoon toch wel leuk. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen, het is ook leuk. Hadden jullie een beetje kennen jullie elkaar trouwens hiervoor? Ja, we hadden elkaar wel eens ontmoet. We hebben wel eens een filmpje samengespeeld. En uh, één of twee keer ontmoet, denk ik toch, zoiets? Ja. ja. En dan nu moet je ineens met elkaar heel lang praten. Lukte dat een beetje? Of had je een paar dode momenten dat je van nou, ik heb niks meer te zeggen? Dus... Heel veel dode momenten. Ja, was bijna één moment van 24 uur lang. <laughs> ja. Eén groot moment is het eigenlijk. We, wisten dat we... Nee, we zijn allebei dik en we houden allebei ontzettend van, uh, van ons werk. En dat, uh, dat leverde toch wel een, uh, een hoop op. Ik, ik, dat werkt, dan ben je als lullen, als vakman. Over. En dus volgens, volgens mij helemaal niet interessant voor de kijker. Maar wel voor jullie. Ja, en, wij hebben gewoon lekker geluld en uh, dus hun willen een programma maken, wij niet. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, ook nog wat gelopen, zoals het dan hoort, hè, als je dan toch op het wat bent, hoe was dat? Ik ja. geloof, ik heb al meter gelopen en mis nee, veel. Ik denk, ah, jawel, je wel wat kom op. Zeven of acht kilometer. Hij uh... was bang voor wormen. Ja. Wormen? ja, ja de... Er lagen enorme slangen op de bodem van de. Als je die, die zee weg is, blijven er heel veel strangen achter. Die heb jij ook zien liggen. Dus nee, je moet normaal, daar heel voorzichtig mee omgaan. Normaal gaan mensen wat lopen nou. Wij liepen echt, ik denk, 25 meter van de boot en dan gingen we weer terug. <laughs> jij wilde niet verder. Ik had nog plannen. Ik wilde naar Denemarken lopen, pam, pam, mam. Ja, nou. ja. Wat we Wat we opviel is dat er, er ging op een gegeven moment een gesprek begon over eten en het ging maar door. Dat was heel gepassioneerd, vooral jij Jack, ging over. heel over eten. Ging heel gepassioneerd over eten vertellen, ineens. Oh ja, dat gebeurt mij vaker. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Was, dat, was dat een gespreksonderwerp waar, waar jullie goed over konden babbelen en zo? Ja, ja, ja, maar ik ben daar wel redelijk door geobsedeerd, merk ik. Het, ja? het, dat gebeurt me niet eens bewust. Maar Voor je het weet gaat het over, over kroketten of ballen gehakt of wat voor vlees dan ook. Dus vooral vlees vaak. Ja. Maar dat ben ik door geobsedeerd, ja. ja, ja. Zelfs hier midden op de Waddenzee ja, ja, ja dat ook de... We hebben nog kabeljauw gegeten. Ah, leuk, ja. Ja. En de zeehonden nog gezien geloof ik ook. Hè? Ja, maar ja. ja. ja. vrij dichtbij dat je denkt van die zeehonden die komen toch een beetje kijken. Ja, niet... en die wat, wat wat wij aan het doen waren. Ze waren wel op een meter of tien afstand, denk ik. Ja, vond wel goed om te zien. Jij wilde er nog een doodknuppelen Ja, ja dat had <laughs> me wel leuk geleerd. <laughs> wordt idee gewoon. Ja, toch een leuk eind je als afwisseling. Ja, leuk einde, weet je wel. Muziekje ja. erop. <laughs> Goed, dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. En uh, nou, de komende 10 minuten dan worden we nog zeiken en zeiknat. Veel ja. plezier nog. Op ja. En nat, dat werden we zeker. De zee werd alleen maar ruwer en ruwer. Complete golven gingen over ons heen. En leuk dat dat was. <lacht> En zo ging dat maar door, en zo ging dat maar door. Ik zat daarnaast, ik denk wel tien minuten lang, gieren van het lachen. Volgende week hoor je Henk Bleker en Sanne Vogel. Exit Holland. In Exit Holland gaan wij elke dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Anne Haaksman vanuit Zuid-Soedan. Daar sparen mannen koeien om te kunnen trouwen. Anne, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat moet je heel even uitleggen. Hoe werkt dat, dat sparen van koeien? Koeien worden hier gezien als een bruidsgat. En Als je genoeg koeien hebt, dan kan je een vrouw trouwen. Maar... In elk gebied gelden andere regels, maar trouwen is heel duur in Soedan. Dus als je veel koeien hebt, ben je verzekerd van een uh, leuke vrouw. Lange vrouwen of vrouwen doen het goed hier in Sudan. En als je 20 à 30 koeien hebt, dan kan je dromen over een vrouw. Bij 50 koeien kan je denken aan een vrouw en bij meer dan dat kan je een vrouw trouwen. En hoeveel koeien heb je dan nodig om te kunnen trouwen? Uh, dat ligt heel erg aan, uh, aan je familie, hoe ze in de onderhandeling staan en ook aan de familie van de bruid. Maar het uh, varieert tussen de 70 en uh, 300 koeien. Dus, dus een, een, een hele mooie, knappe vrouw, die is veel koeien waard... En, uh, en ja, een beetje een moedje, het moedje van het dorp, daar, uh, daar, daar heb je dan maar 60 koeien voor nodig of zo. Ja, en als je twee meter lang bent, dan uh, moeten mannen echt heel veel voor je neerleggen. Nou, Anne, ja, je moet toch maar antwoord geven. Hoeveel koeien ben je waard, meid? Ik heb daar nog uh, niet echt een antwoord op gekregen, maar ik denk niet zo heel veel, want ik ben vaak klein. Hé, oh. hey, waarom zijn het juist koeien en, en geen kamelen bijvoorbeeld? Al in de tijd van de voorvaderen voor, voor, voor trouwden ze met koeien, dus het is heel erg diep ingebakken in de cultuur. En uh, daarna zijn koeien het belangrijkste hier in levensonderhoud. Dus is het belangrijk om veel koeien te hebben en om aan veel koeien te komen. Hoe komen ze aan die beesten? Um, nou, dat kan op verschillende manieren. Eén, je koopt koeien. Of twee, je steelt koeien en dat gebeurt hier ook nog wel eens. Hmm. En dan? Het stelen van koeien, dat, dat, dat is wel echt heel heftig. Want het gaat vaak uh, gepaard met groepen jongeren die uh, gewapend naar een, andere, naar een ander gebied trekken. En daar vallen vaak veel doden bij. O oh ja. Volgende. Eigenlijk na de oorlog is dat de grootste doodsoorzaak hier in het Sudan. <laughs> Nou, en uh, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat de regering denkt, nou daar moeten we maar eens een keertje wat aan gaan doen. Dat denken ze ook en ze willen graag meer uh, beveiliging instellen, meer bewaking. Uh, mensen ontwapenen, dat ook. Er wordt ook gedacht aan bewustmaking van de bevolking, er zijn bijvoorbeeld uh, zangers die zingen over uh, dat mensen hun kinderen niet moeten uithoelijken voor heel veel koeien, maar gematigd te doen. Ook onder andere omdat vrouwen anders zonder man eindigen. <hijen> Wij hebben bijvoorbeeld ook een programma waarin heel veel aandacht wordt besteed aan de negatieve gevolgen van koeien diefstal en het trouwen met heel veel koeien. En daarnaast hoorde ik pas geleden een verhaal over een virtuele koeienbank. Oké. Okay. Je levert hier een koe in, en ruil voor een tegoedbon. En wanneer je dan je koe wilt gebruiken, dan levert je die een in. Een soort I.O. koe. <lacht> dus dan zit je niet meer met, van die, uh, met een hele veestapel, maar dan heb je gewoon een lading papiertjes. En dan kun je ze uiteindelijk in, inleveren en dan krijg je je veestapel terug. En dan uh, kun je trouwen met het mooiste meisje van het dorp. Zo werkt het dan. Ja, en in de tussentijd worden je koeien niet gestolen door een andere groep, omdat... Ja, papiertjes ja, kan je ja. niet steden, koeien wel. Anne Haaksman vanuit Soedan, dankjewel voor je verhaal. The time that still remains, a waves break. Of all the hearts, rolling the sand, ours will wash away. dolf uit Zwolle. Two in a million. Het is half tien, één minuut over half tien. Het NOS-journaal met Martijn Huis. Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen altijd een triple-A-land zijn, heeft president Obama gezegd op een persconferentie. De kredietwaardigheid van Amerika is afgewaardeerd, maar volgens Obama zien de financiële markten de WS nog steeds als kredietwaardig. Een Turkse rechtbank heeft opdracht gegeven tot de arrestatie van nog eens 14 militairen... onder wie zes generaals en een admiraal. Ze zouden anti-regeringswebsites hebben opgezet. De verwachting is dat de militairen zich binnen enkele dagen zelf aangeven bij de autoriteiten. In Londen zijn opnieuw hevige rellen in verschillende buitenwijken. Winkels worden in brand gestoken of geplunderd en ruiten worden ingeslagen. De politie heeft grote delen van de wijk heknie afgezet en voert charges uit. Er zijn berichten dat ook in Birmingham rellen zijn.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 Today. Je hoort het al van Martijn, het gaat weer los in Londen. Voor de derde dag worden agenten bekogeld met stenen, vuilnisbakken en zelfs winkelwagentjes. Vanavond in de wijk Hackney en dus ook nu in Birmingham, zo zijn de geluiden. Het gedonde begon afgelopen weekend in Tottenham, omdat de politie een man neerschoot. Onze man in Londen is Michiel Willems, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, jij werkt daar in Londen, in de city. Wat merk je ervan op straat vandaag? Nou, in de city merk je niet zoveel van, maar hackney is maar een mijl, anderhalve mijl verderop. Dus je hoorde wel inderdaad de hele dag allerlei politieauto's langskomen. En uh, ja, de situatie is inmiddels ook verder geescaleerd. Het is uh, de laatste twee uur zijn we richten binnengekomen dat het niet alleen maar in Hackney is, maar ook in buurten als Stratford, Peckham, Enfield, Waltonstow, Brixton, wat je misschien wel kent, ja. New Cross in Zuid-Londen, Stratham. Dus het, ja, er zijn overal wel kleine ongeregeldheden. Dat klinkt een beetje alsof dan, zeg maar, het centrum van Londen haast omsingeld is door ongeregeldheden. Het centrum van Londen inderdaad is ontsingeld, zou je kunnen zeggen, want het is het noorden, het oosten en het zuiden uh, een aantal wijken. Hè. Je moet het natuurlijk wel onthouden, ja. in groter Londen wonen meer mensen dan in Noord- en Zuid-Holland samen. Dus. Maar relatief gezien, de politie vraagt zich natuurlijk wel af van ja, hoeveel wijken komen hier nou nog bij. Hè. De afgelopen uur is er ook weer 11 in de kans bij gekomen en Detford. En het is natuurlijk heel moeilijk, want het is het zomerseizoen, heel veel agenten zijn met vakantie, heel veel politici zijn op dit moment met vakantie en uh, ja, de situatie is nog zeker niet onder controle. Nee, want wij kijken ook zo met, een, met mijn linker oog kijk ik dan naar de BBC en mijn oog naar Sky. Um, en dan lijkt het er nou ook weer niet echt op alsof ze het heel erg onder controle hebben, de politie. Nee, inderdaad. Ik hek niet op dit moment. Uh, staan nog auto's in de brand, zijn mensen echt nog aan het plunderen. Nou, al die wijken die ik net noemde ook, daar worden winkels, McDonald's, een aantal supermarkten uh, geplunderd. Maar inmiddels zijn er ook berichten van mensen die echt gewoon hun mutsen open over hun hoofd hebben gedaan. En echt op ju uh, juweliers en wat duurdere winkels afgaan. Dus mensen die ook echt misbruik maken van de situatie. En ja, het is voor de politie heel moeilijk in te schatten waar de volgende weer uh, tevoorschijn komt. Zeg maar. ja. Een wijk zoals Hackney, wat is dat voor een wijk? Nou, dat is uh, vergeleken bij Hackney uh, zijn de Belmer of Kanale Eilanden redelijk fatsoenlijke wijken. Het is een uh, ja, best gevaarlijke wijk, kun je zeggen, waar je s'nachts niet alleen uh, doorheen moet lopen. Over het algemeen uh, overdag is het prima. Maar ja, je hebt hele grote uh, gemeenschappen, van onder andere uh, Nigeriaanse gemeenschap, Caribisch, uh, Ghanese... Um, Werkloosheid ligt vrij hoog. En tegelijkertijd is het drugs en drankgebruik over het algemeen, vergeleken met andere wijken, ook redelijk hoog. En je moet je ook voorstellen, het is nu de zomer. Uh, behalve dat een aantal mensen, uh, of heel veel mensen in die, die wijk werkloos zijn. En dan heb je ook heel veel jongeren. Uh, misschien als je ook hebt gezien, er uh, zijn 10, 12, uh, mensen van 10 of 12 jaar of 15 jaar, waar de politie vandaag achteraan zat. Ja. Want die hebben ze schoolvakantie. En je moet je voorstellen, voor sommigen is dit natuurlijk heel leuk en heel spannend. En als jij in een bepaalde wijk woont waarin je toch een soort aversie hebt tegen de politie... nou, dan is dit een uitgelezen kans om ineens een politieauto in de brand te steken. Ja, de, de, jij, uh, je zei net van, ja, dat zijn wijken waar je eigenlijk straks niet doorheen moet lopen. Toch liep jij afgelopen zaterdag uh, alleen rond in de Tottenham, Ook zo'n wijk waar, waar, waar het niet helemaal veilig kan zijn. Hoe kwam je daar terecht? want je kan ineens in. Een boerderij medichte, terecht. Ja. Inderdaad, het was een Seven Sisters. Dat is Paul naast uh, Tottenham. En ja, het staat bekend als een redelijk ongure wijk. Maar ik heb er toch uh, een goede vriendin wonen. En die gaf die avond een feestje. Dus daar gingen we naartoe. En uh, inderdaad, wij uh, namen de laatste tube. Want we kwamen uit het centrum. En um, toen kwamen we daar uh, terecht in uh, Tottenham. Want toen neem je de Piccadilly-lijn. Maar goed, langzaam. En inderdaad, we kwamen die tube uit. En het was uh, grote chaos. Veel mensen die gewoon op straat liepen of te kijken. Of dachten van nou misschien valt er wat te plunderen, maar je hebt een klein groepje hele harde ruilschoppers die toch graag uh, ja, ruiten, bushokjes, auto's uh, de ruiten in, in gooiden of, of een brand staken. En ja, de politie had het duidelijk niet onder controle en toen een aantal uren later vertrokken om een uur of vier, toen was inderdaad uh, ja, de situatie nog steeds hetzelfde. Dus uh, de politie heeft er echt moeite mee om, om de orde te herstellen in bepaalde ja. wijken. Een paar jaar geleden zagen we in, in Parijs dat het helemaal misging in de buitenwijken. Denk jij dat het hier in Londen ook zo uit de hand kan gaan lopen de komende nou, misschien wel weken? Nou, ik denk het niet. Ik verwacht het niet. Ik denk eigenlijk, of dat hoopt iedereen hier natuurlijk ook, dat de komende dagen er langzaam een einde aan komt. De Britse politie is wat dat betreft goed getraind. Uh, he, veel ervaring met terroristen, met groepen, met voetbalhooligans. Dus het zou me echt verbazen als uh, een aantal helschoppers of een paar duizend jongeren, zoals dat op dit moment het geval is, als ze die niet onder controle zouden kunnen krijgen. Maar je zult wel zeker de komende 24 of 48 uur uh, harde arrestaties zien, heel hard optreden, uh, waarna natuurlijk allerlei vragen gesteld gaan worden over geweld, gebruik door de politie en heeft de politie goed gehandeld. Want de politie beseft ook wel, nu ligt hun optreden heel erg onder een vergroot Glas. Dus ja, hoe ze de komende 48 uur gaan optreden wordt echt beslissend voor uh, hoe men daarna over de politie gaat oordelen. We gaan het volgen de komende 48 uur. Dankjewel, Michiel Willems. Ja, Radio 1, BNN Today. Voetbaltrainer Louis van Gaal wordt vandaag 60 jaar gefeliciteerd. Louis. Uh, BNN Today wil dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hoewel Van Gaal alweer een tijdje werkloos thuis zit, heeft hij natuurlijk een mooie carrière achter de rug Merkt echt. Prachtige uitbarstingen. Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ah, Louis van Gaal. Zo leren we hem kennen, recht voor zijn raap en altijd kritisch op journalisten. Eerst bij Ajax en later ook in het buitenland bij Barcelona en bij Bayern. Zelfs in het Spaanse horen we zijn strenge schoolmeesterstoon toon terug. Tu eres muy malo, roto el pacto de vestuario. Ja, interpretation sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva! Nou, alles behalve losse Selegitos daar. Ook in Duitsland was het raak. In zijn beste Duits maakte hij de journalisten duidelijk... Dat, de, dat zij geen verstand hebben van voetbal. We hebben veel beter gespeeld als tegen Lorenz. Maar dan hebben we weer so 2-1 gewonnen. Want dan zaakt mijn man niets veel Maar Louis heeft ook een emotionele kans. Hij kan heel erg boos worden. Maar als hij iets te vieren heeft, ja, geef hem dan niet de microfoon. In Amsterdam weten ze daar echt alles van. Wij zijn de beste En niet alleen van Amsterdam. Een uh, succesnummer je hoort het meteen in Duitsland herhaalde hij dit kunstje gewoon even copy paste en door de Google Translate. Hier is die beste ja! Van Duitsland. Ja! vielleicht Het is jammer dat Louis op dit moment geen trainer is bij een club. Je weet namelijk niet wat je overkomt. Zo verraste hij Ajax toen hij daar als technisch directeur begon. Hij droeg namelijk een gedicht voor tijdens de perspresentatie. Hier, bij Ajax, ligt mijn hart. Een club, fascinerend, altijd apart. Door velen genoemd naar godenzonen. Voor mij de bakermat van Voetbal-icoon. Ja, en als de journalisten het hadden gedurfd, dan hadden ze hem wel uitgelachen, denk ik. Goed, Louis van Gaal heeft alles kunnen. Vandaag is hij 60 jaar geworden. Gefeliciteerd. Dan wil je nog meer van Louis zien? Kijk dan op onze site bnntoday.nl of onze Twitter, twitter.com/slash bnntoday. Zometeen Sharon Den Adel van The Within Temptations. Zij zingt dit hele mooie liedje en gaat de komende maanden langs. en Puggelbop, Sigat, maar ook Amerika, Rusland, Canada, overal gaan ze naartoe. Dit de akoestiekse versie van Faster, Within Temptation. I can't sleep cause it's burning deep inside I guess to lean on fire running wild No more fear cause I'm getting to now So ha I go faster and faster and faster and faster and faster Temptation, zo hoor je ze niet al te vaak, Faster, de akoestische versie. En van een obscuur beentje is Within Temptation uitgegroeid tot misschien wel de grootste band van Nederland. Hun albums worden met gemak goud platina. En vanaf deze week starten ze met een tournee die ze eerst langs alle grote Europese festivals. Zoals Lowlands, Pucklepop, Ziget brengt. En daarna door naar Europa, Amerika, Rusland, Canada. Er zijn genoeg plekken. Frontvrouw en blikvanger van de band is zangeres Sharon en Adel. Goedenavond. Goedenavond ja, obscuur. Nou ja, ja, ik zag het ook staan en ik dacht, nou, dat is dat, nou ja, iedereen begint als obscuur bandje, toch? Oh, ja, is het zo? Ja, iedereen oh. begint. Je wordt niet, niet meteen een professionele band oh, met die nee, precies nee, weet nee, wat je wil. Nee, dat is waar, dat is waar. Je begint gewoon nee, als onzekere types. Gewoon, ja, we waren een beetje een hobbybandje, inderdaad. Ja, kijk, dat klopt, ja, ja. Dan ben je, je een obscuur bandje. <laughs> we draaiden nu vast in de akoestische versie. Nee, het origineel klinkt zo. Leuk wel om zo'n akoestische versie te doen? Of, of is het dan een beetje een moedje? Nee, helemaal niet. Nee, nee, niet. nee Ik vind het echt heel erg leuk. We hebben zelfs al uh, twee theatertours gedaan die akoestisch zijn. Dus dat, uh, ja, nee, dat vinden we alleen maar leuk. Ja, maar de meeste mensen kennen jullie een beetje van de muziekstijl... die uh, wat ja, we net, net hoorden. hoorden. Ja. Um, woensdag Siket en dan vrijdag Hunt pop. Ja, klopt. Twee uur durend. En dat wordt een yeah. bijzonder optreden, hoorde ik al. <laughs> ja. nou, we gaan ons hele nieuwe album spelen in uh, de volgorde van het album. En uh, de tweede helft wordt een uh, mengelmoes van alle andere platen eigenlijk. Yeah. Maar het is voor ons wel heel bijzonder om één keer helemaal de platen te spelen... En uh, ja, dan is de kop ook echt af. Ja, want dat doen jullie eigenlijk nooit de hele plaats achter elkaar. Nee, nee, je pakt een aantal nummers eruit die goed in de set passen. En dan maak je dan één kloppende set van met oude nummers van de voorgaande albums. Maar nu hadden ze iets van, nou weet je wel, laat gewoon de hele album maar een keer gaan spelen. Ja. We vinden het gewoon zo'n goed album. Dus uh, als ik het zelf mag zeggen. dan, uh, <laughs> <laughs> en dan uh, ja, waarom, waarom niet? Ja, ja, ik heb jullie ook wel eens gezien op, uh, op festivals. En dan, het is een beetje te vergelijken denk ik met, met een band als Muse. Dat het is ook meteen een enorme explosie aan dingen gebeuren op het podium. Het is ja. niet alleen maar een liedje spelen. Nee, zo... Waarom is dat? Ja, ik denk dat onze muziek zich daar er heel erg goed voor verleent. En wij... Uh, uh, heel goed voor En ik denk daarnaast dat wij... Uh... De meeste mensen in de band houden heel erg van bands zoals uh, Iron Maiden of Pink Floyd. Gewoon bands die iets speciaals brengen. Behalve dat de muziek uh, leuk is om naar te luisteren. Maar ook dat ze visueel iets uh, krijgen als ze naar een concert gaan. Ja, er moet, er moet nog iets meer zijn dan alleen maar de muziek. Uh, nou, weet je, Soms is het niet nodig hoor. Want ik moet zeggen dat er genoeg bands zijn waar ik het ook echt niet bij nodig vind. Of uh, daar geen behoefte aan heb. Maar ik denk omdat onze muziek zo beeldend is... Is het, ja waarom zou je het niet doen nou ja. dat is is jullie, goed is jullie muziek dan ook uh, zijn jullie zo'n band die dan beter live is dan op cd als ik onze fans moet geloven wel ja, ja? ja die gaan liever naar concerten dan dat ze thuis cd opzetten. Ja. Nou ja, ja. Is, is dat een compliment of denk je ja van, ik vind dan, het zeker een compliment zeker omdat een, een cd is toch vaak perfect opgenomen en ja er zit toch wat meer maar misschien zit er meer gevoel bij live omdat dan ja toch wat, uh, want ja, in real-time gespeeld wordt. Ja. Uh, nu uh, kosten al die dingen op het podium natuurlijk ook wel wat geld. En waar jullie wel unieker zijn, is dat jullie uh, enorm investeren in de band. Ja, klopt. Hoe komt het dat jullie daar uniek in zijn? Doet niemand anders dat? Ik denk dat we heel duidelijk een visie hebben gehad... toen we de band begonnen, ook al was het maar een hobbybandje. Ja, ja. Ja, obscuur. Ja, obscuur hobbybandje. Uh, dat, uh, dat we gewoon iets wilden neerzetten... behalve, ja, weet je, alleen de muziek. Dat we, we hadden al een beeld van hoe we het eigenlijk zouden willen doen... als we er geld voor zouden hebben. Dus elke cent die we dienden, zeker de eerste vijf jaar... hebben we gewoon elke keer gestopt in, in de aankleding van het uh, van podium... en uh, pyro-effecten en dat soort dingen... Ja. ja, maar het lijkt me best wel uh, dat je, ja, dan, dan ben je eindelijk misschien een beetje wat geld aan het verdienen met je obscure hobbybeentje. En dan ineens moet je het ook nog investeren in nieuwe dingen. Wel, uh, gevaarlijke ja. onderneming. Nou, net het was een hobbybeentje. We hadden onze baan daarnaast En dat was ook altijd opzet geweest. We hadden, ze hebben allemaal een studie afgemaakt met het idee van, nou ja, we gaan nooit geld aan verdienen. In Nederland is er ook geen cultuur van dat je echt daar je, ja, je inkomen uit kan genereren. Mm -hmm. En um, dus wij hadden zoiets van, we gaan gewoon zorgen dat we dat gecoverd hebben. Dat we gewoon onze inkomsten hebben. En daarnaast doen we gewoon onze droom. En dat is de band. En ja, op een of andere vreemde... maar een hele leuke manier zijn we toch... Uh, hebben het kunnen omdraaien. Dat het gewoon ook ons werk geworden is eigenlijk. Ja, eh, banen opzeggen en meteen gaan en spelen ja, natuurlijk. Absoluut, ja, absoluut. En spelen doen jullie echt? Ja, het is echt... Ik zit nu ook dat lijstje weer te lezen. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Eigenlijk alle Europese landen wel. En uiteindelijk ook eindigen in Rusland. Hoe komt dat? Dat jullie in al die landen spelen? En niet alleen maar in bijvoorbeeld de Benelux? Um, ja, ik... Wij zijn al heel vroeg begonnen ook met toeren. Dus ik denk dat we het ook wel heel erg opgebouwd hebben. En we hebben ook wel overal succes gehad. Ook radiosucces. Dat is ook wel een onderdeel geweest van waardoor je dus ook wel dat soort als een, wat makkelijker als een olievlek verspreid heeft. Radio is toch wel heel belangrijk, uh, ook voor onze band. Dat mensen het kunnen horen. Ja, en ja. dat mensen ja, uh, op een of andere manier in contact komen met je. Behalve, maar ook op heel veel festivals. Dat net je een visitekaartje achterlaat van hé, hey, wat heeft die band gewoon een speciale manier om zichzelf te presenteren? Ja. Die uh, wil ik wel vaker zien, of die wil ik gewoon, dus daar wil ik het CD van hebben. Nu, nu is, uh, is Steffi hier van achter de redactie, die heb je ja. naar de hand geschud. Die komt net uit ja. Scandinavië, die zei: daar zijn ze ook al populair. Hoe komt het dat jullie in, in, in dat soort landen juist goed scoren? Nou, ja, ik moet zeggen dat we ook in uh, bijvoorbeeld Zuid-Amerika scoren we ook heel goed. Maar het is meer zo van: uh, kijk, in het ene land scoor je meer in de, in de mainstream, in de andere is het weer meer underground, in de andere is het. Dus elk land is het weer anders waar het opgepikt wordt. En, ja, dat, dat neemt zijn eigen vlucht een beetje. Het ligt een beetje aan hoe je opgepikt wordt in een land. Op, door middel van radio of door middel van festivals. Op, door fans, mond, reclame je weet het niet. Ja, enorme tour komt eraan. Ja. Uh, 80% van de kaarten zijn al verkocht, geloof ik. Hè? Ja, klopt. En, en, en hij is wel wat uitgesteld, hè? Ja. ja. <laughs> een beetje maar. Ja, hoe kwam dat? Uh, nou, ik uh, was verwacht uh, zwanger. <laughs> ja, dat gaat een beetje lastig, natuurlijk Nou ja, in mijn geval wel. Dus het, uh, ik kon niet langer dan zeven maanden sowieso op het podium staan. En uh, dus het, uh, ja, dus ik, ik moest het tour uitstellen. Helemaal. En krijg je dan scheve blikken van je bandleden dat ze denken: oh ja, wilde ja, gaan ja, toeren. Ja, ja inderdaad, je, kan, je hebt toch ook een biologie les gehad, hoe <laughs> uh, kon je dat nou gebeuren? Ja, ja, nou ja sorry, toch gebeurd. En uh, ja natuurlijk is het moeilijk, voor iedereen was het heel vervelend. Ook wij zelf vonden het vervelend in eerste instantie aan de kant van dat je dan niet kan gaan beginnen. Maar aan de andere kant dacht je ja het is ook wel een mooi iets weer. Dus het ja, is een beetje een dubbel gevoel. Hè? Ja, ja ja ik kan me wel voorstellen dat het lastig is, want je hebt nu drie kinderen, mm -hmm. uh, samen met je man. Ja. Die zit ook in de band ja. uh, en van vier maanden weg van huis. Ja, dat is wel lastig, denk ik. Ja, dat is heel lastig. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, um, ja, het is wel wat we doen. En we zijn twee jaar thuis geweest. En we zijn meer thuis geweest dan sommige ouders normaal gesproken zouden thuis zijn. Natuurlijk, um, we hebben wel onze uh, maatregelen getroffen hoe we dit het beste konden aanpakken. En dat was door eigenlijk, uh, wat we nu gaan doen is dat we ongeveer drie weken op tour zijn. Dan zijn we een week thuis, dan twee weekjes en dan weer een week thuis. Ja. En ja, weet het, uh, op het moment dat het bijvoorbeeld minder goed gaat met een van de kinderen of als het niet werkt, dat betekent gewoon dat we eventueel een reserve, een gitarist, uh, het kan opvullen hier en daar. Ja, ja, oké, okay, dan, uh, dan kan je je uh, man ja, weer terug naar huis toe. Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja, ja, ja. Maar dat kan jij niet doen. Nee, dat kan ik niet doen. Nee, nee, nee. Maar dan ga staan. ik, ik ga proberen te skypen met ze ook. Ja, Dan maak je je daar een beetje zorgen over, over dat soort dingetjes. Ja, tuurlijk. Ja. Maar het, ja, je moet een perfecte balans zien te vinden. En dat zal elke keer weer veranderen. Wat ene keer werkt, werkt de volgende keer niet meer en andersom. Heb je ooit een keer gedacht, want jullie zijn dus een band die veel toeren, dus jullie moeten ook, ook, ook lang weg zijn. Ja. Heb je ooit gedacht van nou, misschien moet ik er maar uh, mee ophouden... omdat, omdat ik toch uh, veel thuis wil zijn of iets dergelijks? Nee, ik, ik, ik zou te veel missen, weet je. Ik uh, ben dol op mijn kinderen Ze staan op nummer één voor mij. Maar het is van, je hebt ook je werk nodig. Iedereen werkt. En dit is gewoon uh, en mijn passie ook. N -n -n ja, een, een dubbele passie. Ja, en dan moet je af en toe... Uh, <laughs> <laughs> moet je een beetje ke keuzes maken. Ja, keuzes ja. maken, ja. The Unforgiving, zo heet jullie uh, nieuwe album. Vol met filmmuziek eigenlijk. Ja. Maar er zit geen film bij. Yeah. ja ja drie korte filmpjes oh ja, ja, ja, zelf gemaakt ja zelf niet zelf geschoten maar wel in, zelf laten ontwikkelen yes. en, uh, en een strip, waar het, waar het, het is een conceptalbum wat we naar uit gaan hebben uitgebracht oké dus je hebt dus zijn. een album drie korte films filmpjes erbij en een stripalbum strip, ja. waarom waarom niet gewoon een album met uh, liedjes nou ja, om het ook weer meer visueel te maken. En we, hadden het, ja, we hebben elke keer weer nieuwe uitdagingen nodig om onszelf ook weer te inspireren. En we hebben altijd le uh, leuk gevonden om strip te lezen. En uh, die drie filmpjes zijn eigenlijk meer ter ondersteuning van uh, het verhaal om de hoofdfiguren een beetje uit te leggen wat hun, weet je wel, wat hun karakter zijn en wat, waarom ze de dingen doen in het verhaal wat ze doen. Nou ja, dus je hebt hem eigenlijk, een... eigenlijk heb je hem ook wel nodig, het strip Ja, al, om, ja om... absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, nu had er best een uh, film bijgekund, denk ik, die, uh, die, die zeg maar, gemaakt werd door een. Uh, een regisseur hier in Nederland, weet ik veel, Reinert Oelemans of zo, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Maar dat is niet gelukt. Nou, zover zijn we niet. We zijn wel in gesprek met iemand. maar ah, ja? ja ik kan het niet vertellen. Ah, <laughs> maar we gaan kijken, wie weet van de toekomst. Er zijn in ieder geval wat balletjes die in de lucht hangen, van nou, misschien gaan we daar wel mee werken. En uh, mensen die toch wel ingeïnteresseerd in de band zijn, denken van, goh, daar kunnen we eigenlijk misschien wel wat mee. En die strips ja. doet het ook erg goed. En Reinend Oelemans komt toch met een nieuwe film. Ja, nou, wie weet vindt hij ons ook wel leuk. Je weet het niet, <laughs> ik hoop het. Uh, de, de, de, ja, de, jullie bent even ambities met een stripalm. en dat, dat ja. merk je dan meteen. Je hebt zelf ook ambities. Je hebt bijvoorbeeld meegezongen op uh, een nummer van Armin van Buren Dat is een bekende DJ. Ja. Ondertussen al 90 miljoen keer bekeken op YouTube. Even een fragmentje. Ik vind het super vet, maar ja. ik kan, je ook, kan me ook <lacht> voorstellen... dat, uh, dat de, echte, de oude fan van vroeger, dat die uh, denken van... nou, Sharon, wat moet dat nou? Ja, nou, ze hebben ons een niet ritueel verbrand, <lacht> dus ik denk dat het wel meevalt. Ja, tuurlijk zijn er altijd wel een paar mensen die het niet leuk vinden... maar ik heb zoiets van, dit is, uh, ja, als, als muzikant ben je een creatieve persoon, weet je wel. Dus dan, dan moet je ook dit soort uitstapjes kunnen doen. En ook om weer inspiratie te krijgen voor je eigen ding. We hebben nou ook wat dance-invloed in onze plaats, het in ieder geval één of twee liedjes waar wat, wat doorheen zit. Mm -hmm. En ja, dat neem je toch allemaal mee van al die uitstapjes die je doet. Ja, en, merk je dat uh, dat je door de jaren heen nieuwe dingen verzamelt en, en, en jezelf doorontwikkelt? Ja, je verschuift ook wel een beetje. Weet je wel, je gaat, het is een beetje, muziek is organisch iets, dus het verandert op een natuurlijke wijze elke keer weer. En met elk album veranderen wij gevoelsmatig ook wel heel erg. En um, Ondanks dat toch steeds wel weer een beetje dezelfde band blijven, omdat we toch wel de ja, weer wel weer dezelfde ingrediënten gebruiken. Dus, ja. uh, nou, nu kan ik me nog een nummer herinneren. Uh, daar keek ik vroeger altijd naar op, uh, op TMF en zo. Hm. En op de box. Uh, Mother Earth, wat jullie hadden. Ja, ja, ja. Dat is echt, dat was, dat ging helemaal los. Ook. Echt zo'n enorme explosie van bijna een soort muzikale agressiviteit zo. wat dat ja. was. Heb je dat nu nog steeds? Want toen was ja, je volgens teerlijk. mij nog geen moeder. En, uh, nee, en nee, nee, was, was, je, was je nog, nou dat is tien jaar geleden denk ik of Ja, zo. ja dat is precies tien jaar geleden, Malle ja. Urf, dat het een succes was in Nederland. In ja, Nederland. maar ja. heb je dat nog steeds? Of, of verandert dat ook, dat je ook daar wat rustiger wordt of zo? Nee, nee, nee, het is echt wel een onderdeel van mij. En, dat, uh, nee. dat, dat, en ook van de muziek en van de band zoals wij zijn als, als bandleden, het is een, dat is onderdeel van... Ja, wat we uitdragen. Ja, nou heeft de Radio 1-luisteraar uh, ook even een beetje een beeld gekregen... <lacht> van wie with them nou eigenlijk is. Wat er dan helemaal niet bij past, is dat jij hebt gezegd... dat je een nummer wil schrijven <lacht> voor het Eurovisie Songfestival. <lacht> nou, ik vind het leuk dat je het nog even noemt. <lacht> nou, het is meer zo dat ze zeiden van ja... De zoveelste keer van uh, ja, waarin stage moet maar gaan. Maar wij vinden dat helemaal niet pas. Omdat het gewoon niet nee. onze. Nou, weet je, ik vind eigenlijk dat we gewoon uh, jong nieuw talent, fris talent, moeten gewoon heen gaan. Die niks te verliezen heeft. Maar ook juist wat. Uh, nou, wat kan hem misschien nog wat brengen, zelfs. En ik denk dat. Uh, ik denk alleen dat de manier dat het aangepakt wordt, ik zeg nou elke keer in elk programma, ik pak het even aan. Ja. Is dat eigenlijk zou iemand anders het dus moeten gaan uitzenden? Bijvoorbeeld BNN, bijvoorbeeld. Ja, ja. En, ja of RTL. Of, maar dan op een lekkere, frisse, jeugdige ja. manier in plaats van. Ja, Heeft dat tuttige, oudbollige eraf? Ja, een beetje wel. En dan denk ik dat je met dat iets heel ver verfrissend kan komen, omdat je gewoon de insteek is heel anders. En ja. het, uh, ja. ik, ik, uh, ik moet er even niet aan denken, het Songfestival nog. Maar... Nee, maar als het verfrissend is, dan kijk maar naar The Voice bijvoorbeeld. Weet ja. wel. Dat was opeens weer verfrissend naar al die. Uh, ja, andere talentenjachten op tv. Weet je. Dat, dit zou ook zo kunnen werken als je het anders aanpakt. Als het concept anders wordt als je het concept zelf anders insteekt. Ik ga dit interview doorgeven aan de uh, voorzitter. Het Patrick, ja. dan uh, hoort hij het misschien. Komende maanden over de hele wereld te zien, ook in Nederland, toch? Uh, ja, ja gelukkig gelukkig eerst komende woensdag in, uh, op Siget en dan komende vrijdag in Nederland, ja. Nederland op Huntenpop het twee enige, uur lang ja het enige is wel alle kaarten zijn verkocht in de, alle uh, clubshows Er kan alleen nog maar naar Huntenpop gekomen worden okay, dus, ja. uh, bij Doe deze dan. naar <laughs> Huntenpop allemaal dankjewel Sjoerd <laughs> yes. dankjewel doeg dit is Radio 1. BNN today uh, we gaan naar de radiotweets, daar vermoed ik even door een enorme stapel papier heen. Uh, so, ja, kijk, daar is hij. Het is alweer tijd voor uh, uh, het laatste woord namelijk. Laten we beginnen met Olympisch kampioen Mark Tuitert. Uh, afgelopen week uh, was mijn eerste week uh, als vader en die ben ik goed doorgekomen. En weer hield me er alleen van om uh, een bezoekje te brengen aan het Europees kampioenschap skileren in Zwolle. Wat een groot succes was topsport van de bovenste plank. Gelukkig kon ik alles goed volgen via het internet door de livestream. Als het aan mij ligt, wordt deze sport zo snel mogelijk olympisch. Ja, dan kan hij daar ook een medaille winnen, tenminste. In ieder geval als coach. Dan de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Ik mis het inhoudelijke debat in de politiek. Politiek hoort volgens mij meer te zijn dan het uitwisselen van one-liners. Ik stel me hoop maar op jongeren die actief zijn. Maar eerlijk gezegd kom ik ook binnen de eigen partij nog wel eens... In mijn geval jonge socialisten tegen die maar zelden op inhoud te betrappen zijn... of daar alleen maar een rammelend betoog over kunnen houden. Kom op, politiek talent in Nederland. Verzamel u. En dan topontwerper Hans Ubbink. Hoe simpel kan het leven zijn? Een simpel pleziertje. Afgelopen weekend in de zweefmolen op de parade in Amsterdam. Het regende niet. Nee, sterker, het zonnetje scheen. En niet alleen ik word gelukkig van zoiets simpels als de zweefmolen. Maar alle mensen om me heen komt me iedere dag een dag zijn. En weet je wie het ook vindt? Gio Lippens. En die zit klaar voor een nieuwe aflevering van Langste Lijn. En dat allemaal naar een extra lang journaal van de NOS... met nieuws over de Amerikaanse beurzen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.